Ismail de Bruin met het NOS-journaal. Sure Bij een drone op Rusland heeft Oekraïne een basis voor gevechtsvliegtuigen geraakt, meldt Reuters. Het persbureau baseert zich op Oekraïnse bronnen. Bij de aanval in de regio Rostov zouden zes Russische gevechtsvliegtuigen zijn vernietigd. Nog eens acht toestellen zouden zwaar beschadigd zijn geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. Het Russische staatspersbureau RIA meldt wel dat er 53 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn de afgelopen dag drie mensen omgekomen, Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke stad Saporitsja. Israël en de VS verwachten dat Iran tussen nu en het einde van de Ramadan een aanval zal uitvoeren op Israëlische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus eerder deze week. De Ramadan eindigt volgende week. Amerikaanse bronnen zeggen tegen CBS News dat ze inlichtingen hebben dat Iran raketten en drones gaat gebruiken bij de aanval. Wat het doelwit zal zijn is onbekend. Het is dus nog altijd niet duidelijk hoeveel kinderen de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft verwerkt met zijn eigen zaad. Vijf jaar geleden was de schatting bijna 50 kinderen. Nu staat de teller op zeker 150 kinderen. De Stichting Donorkind heeft dat bevestigd aan Omroep Brabant. Karbaat doneerde zijn zaad ook aan artsen in andere landen. Donorkinderen komen meestal achter de verwantschap door een match in een van de internationale DNA-databanken. Op het WK Curling in het Zwitserse Schaffhausen zijn de Nederlandse mannen op de achtste plaats geëindigd. Het is de beste klassering ooit van de Nederlandse ploeg op een WK. Op de laatste dag heeft de Nederlandse ploeg Japan en Nieuw-Zeeland verslagen met 7-5 en 7-5. Met de achtste plaats hebben de curlingmannen hun A-status terug. De curlers krijgen daarmee meer geld van sportkoepel NSV-NSF. Het weer, hier en daar wat regen, tussen 10 tot 13 graden. Tegen de ochtend in het zuiden opklaringen, in het noorden eerst nog wat wolkenvelden. Daarna zonnig, met af en toe sluiverwolken, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm so trapped And I don't know what to do Can't you see I'm so trapped So in love with you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 Laat me weten waar je staat, waar je over praat, vertel me hoe je stenen staat. Together oh, now? all oh, together now? all oh, together. Zie Where the worries never seem to cease. Peace. On Earth, goodwill to all men. Yeah. Words often yeah. said, but really ever meant. Ah. World War III, Three, the Earth shatters in pieces. Mm. Is that what the meaning of peace is? I got peace on my mind. I got peace on my mind. Van ZFM, ZFM. Riding melodies yeah. to make my day hey, hey. changing my address 6.9